Volgens de Taliban werd de aanval uitgevoerd door zo'n 30 rebellen. De internationale troepenmacht ISAF zegt dat de aanval is afgeslagen... en dat zeker tien opstandelingen zijn gedood of gevangen genomen. De aanval was in de Afghaanse provincie Gost, niet ver van de grens met Pakistan. In dat gebied hebben de Amerikanen de strijd tegen de Taliban de laatste tijd opgevoerd. De voortvluchtige topcrimineel Dino Soerel is aangehouden. Een arrestatieteam pakte hem in Amsterdam op. De 49-jarige Soerel met de bijnaam Koning van de Onderwereld was al enkele jaren spoorloos en werd internationaal gezocht. Eind vorig jaar werd hij bij Verstek veroordeeld tot acht jaar cel. Dat was in een grote drugzaak, maar justitie denkt dat hij ook achter diverse liquidaties zit. In de sportwereld is geschokt gereageerd op de dood van judo-legende en sportbestuurder Anton Geesink... die gisteren op 76-jarige leeftijd overleed in Utrecht. Collega IOC-lid Prins Willem-Alexander noemt hem een onvergetelijk groot sportman noc nsf voorzitter Bolhuis vindt de dood van G. Zink een groot verlies voor de sport. G. Zink was de eerste niet-Japaner die wereldkampioen judo werd. Verder won hij 21 Europese titels en werd hij olympisch kampioen. De verkiezingen op Curaçao zijn gewonnen door de par van de Antilliaanse premier De Jong-Elhagen. Haar partij gaat van zeven naar acht zetels in de Eilandsraad, die in totaal 21 zetels heeft. Grote verrassing is de winst voor de MFK-beweging voor de toekomst van Curaçao... die pas zeven weken geleden werd opgericht en vijf zetels behaald. Als de staatkundige herstructurering van de Antillen en Aruba volgens plan gaat... gaat de Eilandsraad op 10 oktober over in het eerste parlement van Curaçao. Het weer landt inwaarts wat zon. Langs de kust en later in het hele land buien met kans op onweer. tot de een graad of 17. Morgen wordt een herfstdag met veel regen en wind. Dit was het NOS Journaal. Championship. <laughs>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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met nu Toebak leeft. Goedemorgen, Zandvoort! Goedemorgen, Zandvoort. Toebak leeft op de zender. En uh, ja, ik hoorde net al gerinkel van flesjes. Ja, het is weer een slopend weekend geweest. Terwijl het nog moet beginnen. Ja, heb je vorige week nog culinair weekend meegekregen? Nee, ik zat culinair uh, weekend te houden in Bulgarije. In Bulgarije? Nou, daar kan je voor mij ook heerlijk eten. Absoluut, absoluut. Ja, het is, het is weer voorbij, die mooie zomer. Ja. Heb je vanochtend ook in gigantisch in de regen gereden, net? Nee, je valt wel mee. Ik, ik wel werd echt gaan. wakker om 7 uur en een hoosbaar. Echt alle sluizen waren opengezet. En daarna nog een gro grote knal om het af te ronden. En nu is het weer droog en zonnig. Het droog. Ja, ja het, het water komt er, het bakken uit de ja, het hemel, hagelde, overal. Het hagelde zelfs nog Overal, ja, het is echt uh, heel ja. bizar. En, maar, uh, nou ja, een sportlegende is heen gegaan, hè? Anton Geesink. Echt waar? Hij is overlezen. Ja, ik, ben, ik heb nog geen krant gelezen. ik meen oh, je dat nou? Was ik om, om half acht thuis gisterochtend, toen ben ik gaan slapen en daarna druk, druk, druk, druk. Druk, druk, druk, Ja, druk ja. zit in je hoofd altijd, zeg ik ja. ja. Nee, Anto Geesting is overleden, oh. 76. En, oh, dat is toch wel uh, op... een beetje op leeftijd. Jawel. En een sportershart, hart, hè? dat gaat gauw dood zeggen ze altijd wel eens. Ja, nou ja, hij heeft ook heel veel gedaan nog voor het Olympische Comité en zo. Ah. Wel wat in opspraak geweest in 1999. Toen had hij waarschijnlijk cadeautjes aangenomen van sporters, oh. dat ze mee mochten doen. Maar dat heeft hij ontkend, dat is niet waar, ze wilden hem alleen maar zwart maken. Hij is wel de meest gepersifleerde sporter volgens mij. Ook uitspraken in zijn. Naast, ja. Ja. Ja. Samen met, Naast uh, Kruif waarschijnlijk. Ja, Kruif en die, de, de boertjes, de boeren. Oké, okay. ja, heel veel uh, ja. Nagedaan, Maar toch? vertel me, waar kan ik tekenen? Is er een, een register? Ja, <laughs> ik ben geschokt. <laughs> het is een groot gemis. Felies voor de hele natie. <laughs> ja, het is wel weer leuk om die oude beelden terug, of beelden te horen, maar ook... Het radioverslag, door. het is zo correct Nederlands gesproken. Hè? Hier zie je Anton Gezing. Hij pakt hier de Japanner en hij houdt hem in een houtgreep. Dit doet hij heel erg mooi. En Hij heeft het geworden van de Japanners en dat is toch nooit voortgekomen. Dat, dat is uh, zo'n polygoon mannetje. Ja, echt een ja, polygoon. Okay. Hier, ja, yeah. ja, leuk. Dat leuk. spreken we al heel lang niet meer, gewoon niet, dat Nederlands. Maar uh, Geert Wilders heeft het wel weer een beetje teruggehaald. Hè? Dat, vooral die oude scheldwoorden. Je haalt die haalt hij wel weer een beetje het terug. vlerk Flerk. Vlerk. Uh, krijg het rambam? Krijg het dat rambam. Is, dat is allemaal weer het een is beetje. keurig, ja. uh, keurig toch uh, zeggen wat je bedoelt? Ja. Want de ander zegt: zo het erop en hij van. Krijg gaat het, heen. Gaat heen. Je? Krijg het rambam. <laughs> krijg het nou, rambam. Fijn om weer thuis te zijn. Absoluut. We gaan fluitend heet. En natuurlijk hoort er een plaatje bij: Home, Edward Sharp en de Magnetics Zero's. Girl, I never loved one like you Man, oh man, you're my best friend I scream it too There's nothing there There ain't nothing that I need <laughs> <laughs> A hot and heavy pumpkin pie Chocolate candy, Jesus Christ there Ain't nothing pleased me more than soms wel eens op het verkeerde been kan zetten. Vooral als je de videoclubs ja, dat je, denkt, je te maken hebt met een of andere nieuwe Jezus, lang haar, goed afgetraind. Je zou hem zo opspijkeren. je nou, die mag er hangen. Maar dat is wel uh, leuk om te zien. Ja, maar dan verder in de videoclub uh, ontpopt hij zich tot een halve crimineel. Dus kijk daarvoor uit, hè, voor als je aanbelt. Dat okay. je denkt, mag ik even gebruik maken van die telefoon? Nou, liever even niet. 10 minuten over 8, Toebak Leeft. Welkom bij het radioprogramma. Het is weer compleet. Het hele team zit weer om de tafel. Alle Fijn. mensen, alle mede, welkom allemaal weer voor ja. dit nieuwe seizoen van Toebak Leeft. Precies. En natuurlijk hebben wij allerlei berichtgeving dat je denkt, daar moet je echt als de kippen bij zijn. <laughs> ik ga je lekker verrassen met een ander bericht dat ik net vertelde. Nou, vertel maar. Want bleek nou, er was een uh, mevrouw die had uh, zitten smoggelen. Ze had namelijk een twee maanden oud tijgerwelpje verdoofd in, uh, in haar bagage gedaan. tussen allerlei knuffels. Absoluut. Dus ze dacht: van nou ah, die zien ze natuurlijk niet. Ja, creatief. Dus, maar ja, op het, het vliegveld uh, had ze toch wel een grote moeite om haar tas in te checken. Want medewerkers zagen dus op rundgefoto's dat er waarschijnlijk een echt diertje in zat. En ze riepen de hulp van experts in. En het welpje is nu meegenomen naar een opvang voor wilde dieren. En uh, de vrouw is wel bekend dat ze probeert te smokkelen. maar ze kan dus vier jaar zelfstraf krijgen. en een boete van 40.000 bad. 1000 euro. Ja. ja, het komt gaat over er zit dieren. Kom zitten en smokkelen van een bedreigde diersoort. Ja, maar ja, dit diertje is in ieder geval uh, nu in, in goede handen. Maar ja, ik denk van, ja nou komt hij misschien in een dierentuin. Dat vind ik dan nee. ook beetje zielig. Ja, daar moet je blij mee zijn. nee maar ja, zijn moeder zal wel afgeschoten zijn, denk ik. Ah. Oh. Wel schattig. Maar ik moet zeggen, ik was dus op vakantie in Bulgarije. En wij ja. lopen gewoon over straat. Daar staat echt een beeldschone dame. Met bijna niks. Ja, het kan makkelijk. Het is daar s'nachts, is het 25 graden. Ja. En die had een... Uh, uh, het was net een soort uh, Jane. Hè, van Mitha's en Jane. Die had een, een krokodil in de handen gewoon. Maar ze hadden het snuitje hadden ze dichtgeplakt. Maar uh, het snuitje was... Uh, uh, ja, ik denk dat het met kop plus snuitje was denk ik 15, 20 centimeter. En ze hadden gewoon een plakbandje om het snuitje. Oh, en dan uh, hield ze netjes. gewoon die krokodil zo vast. En nou, nou, we hebben een foto gemaakt, laten ja, maken. ons met de krokodil. Doe dat, dom, dat dom, niet. dom, dom. Maar hij is echt leuk geworden. Maar mijn zoon die was helemaal in uh, Gloria. Want hij had een echte krokodil vastgehaald. Hij voelt ook heel gek. Het voelt net als zo'n tasje, <laughs> eigenlijk. Dus nu is de volgende stap. Hij is aan het sparen voor een tas. Ja, precies. Een krokodillentas. Ja, oh ja, dat zou kunnen. Maar hij ja, vond kijk, het wel heel gaaf. Maar uh, wat ik dan wel... Je hoort dat ze, uh, worden, ze worden waarschijnlijk... Uh, een beetje verdoofd, zodat ze gewoon niet zoveel in de gaten hebben. Nee, dat is wel goed, ja. En, maar er was ook een aapje bij een andere. En, ja. een, en een, hebt... een paar van die grote boa constrictors. Daar ben je ook wel een mee op de foto gegaan? Allemaal, nee hoor. <laughs> maar die, nee, je moet er wel voor betalen. En, de, maar die, die slangen die waren ook wel indrukwekkend. Zo'n hele grote witte. Maar die was gewoon, ik denk ik wel mee. Heb drie, je heb de tips van het dieren. Ja, nu die, die, die, dus, dus, dus, die moet ik het niet doen hè? Nee, want zo hou je het in stand. Maar want het aapje heb ik ook niet gedaan. Maar het aapje was gewoon los, hè? Ja, hè? Maar ja, ja, dan moet hij toch gewoon wegrennen, denk ik dan. Ga daar, ren, ren, nou weg. ren nou Ren nou. Maar ja, dan is hij zwaar onder de drugs waarschijnlijk. Ja, nou, zwaar onder de doop. Nou goed, ja, ik heb pas geleden nog wat van de dierenpartijen tips uh, voorgelezen. Dat je niet met die dieren op de foto moet gaan, maar je houdt in stand. Want iemand anders die er heeft, Ja, maar rond, een krokodil. Hey, ik ga het ook doen. Ik vind een krokodil niet zo sympathiek, dus dat vind ik niet zo erg. Ja, maar kijk, dat is nee, nou een maar... voorbeeld hoe we kunnen overleven: een krokodil. Een krokodil die loopt al miljarden rond op die korte pootjes van hem, maar hij overleeft het elke keer wel. Ja, en als je is ook zo. naar hem kijkt, er zit geen, geen vaart in. Alleen als je denkt, oh, nu kan ik iets pakken, pak ik het even. En dan ligt hij weer dood in het water. Ja. We lopen ons zo uit te als mensheid om de oplossing te vinden om lang te leven. Terwijl die krokodil, die ligt er gewoon. Ja, Uil, af, op, en af en toe een klein, een hapje. Hap. Meer niet. En Daarna gaan we Snappie instarten. Snappie? Oh yes. ja. <laughs> Ik had hem bij me moeten hebben, helaas. Ik moet zeggen dat ik hem bijna nog ken ook, die plaats. Ja. Nou, straks... wat. Een... Hey, nee, de andere schuif. Ja, oh, je bent iedereen... gelijk in de war, die krokodil. Hè? Iedereen moet dan nou ook meteen ook weer leren hoe alles werkt en zo. Er zijn ook wel wat dingen veranderd hier en zo. Echt waar? Als je ons wilt bellen, het gaat helaas niet. Meen je dat? Ja, we zijn altijd, altijd plat gebeld, maar het telefoon is even dood vandaag. Wat weet je dat wel. Oké. Okay. De Stereofonics op de zin. walking the streets at night. About their lives. One of us never made it home that night. Drunken, high got the better of her mind. Jenny dies. They're set and sung with me. Die uiteindelijk muziek zijn gaan maken. Ze zien er ook echt uit als Computer Nerds. Toen was het laatste beeldje van hebben. Zo'n grote donkere bil. zo'n body-holly bill op. En een beetje warrig haar en een half baardje hadden ze altijd. Oh, oh die vind ik altijd zo naar die baardjes. Ja, van die vind ik. Denk, nah, wat, die is nou, wat heb je nou? Die is nou een baardje of wat is het nou? Doe er iets aan. Een handvat. Goed, wat? Een handvat. Een handvat. Kun je door. maar mee uh, trekken. Net als zo'n neusring uh, bij een koel of oh, bij altijd. een stier. Ook heel makkelijk ja. altijd. Maar goed, de Eels is nu op pad. heet Spectacular Girl. nog uh, de laatste single van de ...van een oud album alweer dat hij in 2009 uitkwam. Het is innocent. Innocence. Goed, toebak leeft op de zender. 20 minuten over 8. We kijken zoals in de krant. Hoop te doen over uh, Nederland stroomt over. Natuurlijk echt zoveel watergevallen afgelopen week. Bijzonder der tijden. Ja, ligt een voor in de Achterhoek, worstelt met echt waanzinnig veel wateroverlast. Foto's in de kranten zien. Ook in Velzenbroek is er gisteren een woonboot geheel gezonken. Oh. Je zou denken, zo'n woonboot, daar wacht je het laatste van dat die zinkt. Die gaat juist, maar nee, die is gezonken. En verder moet Nederland uh, iets van 18 miljard euro in het rioleringssysteem rio gaan uh, pompen. Uh, ja, dat is een beetje grappig, woordspeling. Uh, om dat weer uh, goed te laten functioneren. En het grappige is dat ze juist 18 miljoen willen gaan bezuinigen. Oké. Okay. Dus, je begrijpt al. Ik denk dat we Nederland weg moeten doen. Laat het gewoon maar vollopen en laten we onze biezen pakken in naar Australië gaan of zo. Oké, okay, ja, ja, ja. Er zitten toch heel veel Nederlanders, ik bedoel... Eigenlijk moeten we gewoon Nederland weer teruggeven aan de natuur of zo. Zoiets. Dat gevecht. Dat ben ik nog even met zat. Dat gevecht met het water. Dat ja. klinkt alsof je het hoogst persoonlijk doet. Och. Ik, de hele tijd ben je aan het hozen. Nou, ik heb wel gehad op een vakantie. Ik ben een weekje op vakantie geweest. Dat is ook heel iets bijzonders. Ik ga nooit op vakantie. En uh, wij hadden een tent gekocht. Een echte de-waar-tent. Gekocht? Getocht. Ja, maar dat is alweer tweedehands geweest. Tweedehands ja, ik ken natuurlijk. Het. Ik koop alles eerst. Dus, hij was... Lek. Ja. <laughs> Ja. En niet zo'n klein beetje ook. En we hadden hem gekocht van goedgelovige mensen. Autostel wel. Nou, die hebben het beste met ons voor. Eh, gekocht en uiteindelijk opgezet. En nou, ja, ging, maar makkelijk ging hij eh, de lucht in. Uiteindelijk neergezet. Toen de eerste dag kregen met even flink water. En jawel, binnen half uur, goede test. Drup drup, drup, drup, drup, drup. Dan naar een zeil gekocht met lange ei. Ja. Want tenslotte <laughs> ben ik dyslectisch. Daar moet ik natuurlijk wel aan vasthouden. En ja, toen was het wel vol te houden. Maar het was wel armoedig. Ja dat, ja, dat hoort uh, ook bij kamperen. kamperen. is kruperen. Ja, jawel, precies. Jawel. <laughs> dus vandaar ik ook een week ben gebleven. Nou, ik moet ook eerlijk zeggen, ik was ook een week uh, niet kamperen, maar uh, hè, dan zit je daar in Bulgarije. Ja. En dan moet je eerst twee dagen in een studio en dan zit je dus op zo'n bedbank. Een studio, ja. Ja, maar die bedbanken, die bestaan alleen maar uit veren. En dan zit er echt zo'n flinterdun matrasje op. Nou, dat is het ook niet, hoor. Dat deed ik vroeger met twee maat heb ik nog ooit in een studio. Ja. En jij deed het met je zoon. zoon, ja. En toen we daarna... En je werd s'nachts elke keer wakker van het gepiep van het andere bed. Want had elke dag een dat Dat het bed eigenlijk. Nee, nee. Nee, nee. Oh, zover is het nog niet. We hebben lazer We hebben laattafel. Dat willen we niet, hoor. Nee. Dus... Maar, uh, oh ja, ik heb ook een apart berichtje. Ja? Dat er een man uh, heeft uh, op de luchthaven van Madrid, omdat hij niet uitgezet wilde worden naar zijn geboorteland Kazachstan, ja. heeft hij zijn eigen penis afgesneden. Ja. Hij ligt nu in kritieke toestand in een ziekenhuis in Spanje. Maar de 52-jarige Kazak, wist je dat hè? Dat een Kazachstanner, vind ik. Een ja. Kazak heet. Had een uh, gevangenisstraf van vijf jaar uitgezeten in Spanje wegens een geweldsdelict. En hij zou dus maandag uitgezet worden. Maar ondanks dat hij geëscorteerd werd door verschillende agenten. Wist hij toch op het vliegtuig Barragas een mes uit zijn kleding te halen. En zijn penis af te snijden. Maar waarom doet hij dan pas? omdat hij dit goed in de gevangenis zelf al kunnen doen. Hey, wat, wat... Ja, daar krijg je zo'n heel spoor wat je op moet wijlen. Oh, en hoe, hoe ja. krijgt hij Nee, ik vind het, ja, dat is een, <laughs> Hoe kan je het? Hoe krijg je een mes in de bagage tegenwoordig? Kan het toch helemaal niet meer? Ja, hij was het vliegtuig nog niet in. Ik denk dat dat misschien scheelt. Oh, dat is misschien wel Want uh, Je wordt vast uh, over het algemeen word je heel goed gefouilleerd voordat je het daarin ingaat. Yeah. Maar wat ik heel vreemd vond, hè, wij waren hier uh, in Nederland en dan wordt inderdaad, je, je koffer gaat weg. En die gaat ook al door scanners heen, volgens mij, maar dat merk je zelf natuurlijk niet. Nee. Maar uh, dan moet je bij de bagage, zelf, uh, bij de douane zelf, dan moet, je, moet je eventueel flessen inleveren. Maar op de terugweg. Hadden wij één flesje over het hoofd gezien en die mochten we gewoon, die hebben ze gewoon niet gezien. Ja, gewoon ja, ik ik, ik had mooi het vliegtuig op kunnen blazen hè, met het water. Oh, ik zou, ik zou, ja. iemand, ik zou, ik zou Peter de bellen of die andere man die ja, van de, de stegen, stegen. Ja, ja, stegenman of zo. Stegenman, stegen, ja, ja. ja, daar moeten kamervragen over komen. Ja, vind ik wel. En, uh, ja. en toen kwamen we Nederland in. Ja. En we konden gewoon doorlopen en er was ook helemaal niemand, gewoon helemaal niemand die überhaupt keek of wij gesmokkeld hadden. Ik had wel een krokodil in mijn tas dus kunnen hebben. Dus achteraf heb je eigenlijk een heel onveilig gevoel gehad. Ja. Daar moet toch iets aan gedaan worden. Want ik had een krokodil op mijn lijf kunnen hebben, terwijl ik door de kastje kastje zit, want er zit geen ijzer in. Nee. Nee, ja. Ja, je hebt helemaal gelijk. Maar mijn zoon is gefouilleerd, hè? Voor ja, de eerste keer. En vond hij het prettig? Hij vond het wel een beetje raar. Maar hij bleek als dus achteraf dat zo, je kan daar in, in Bulgarije, van die kleine lasertjes kopen. Ja. Yeah. En die was dan dus zo klein als een dop van een groot pen, zeg maar. Yeah. Ja. En die zat nog in, in zijn zak. En ja, die rectaal en, was hij zelf, nog, uh... dat zei ik nog van, oh jee, is daar zul je aan nou gecontroleerd. Maar uh, hij vond het erg vervelend dat ik het zei. Want hij vond het al niet zo fijn dat die man aan hem zat. Ja. Ja, had hij dat dingetje maar eventjes uh, in ja. het bakje moeten gooien. Ja, maar wapens kan je er kopen. Dat vind, ik, dat vind ik wel verontrustend hoor. Okay. Maar daarmee hoor je ook niet door de douane heen te komen natuurlijk. Nee. Werpsterren. Oh, ik en en wel... echt geweren met allerlei rotzooi eraan. En, uh... Ik vind het toch wel interessant land worden zo. Ja. <laughs> ik ga toch <laughs> eens kijken of ik het uh, buiten Nederland op vakantie kan gaan. Ja, ik vond het wel beangstigend. Toepak leeft met een nieuwe single van Yes Sayer. Now One Is dit de volgende single Met Wacht, ik wil even een experiment doen. Me ja, zou, zou iets meer op kunnen leven. Nee, ik ben, ik ben er nog niet helemaal uit wat het gaat worden met deze plaat. Madder Red. Ja. ja, bedankt. Doeg. En uh, Madder Red uh, heet het van uh, uh, Yes Air. Ja, grappig. We hebben daar volgens mij heel veel plaat al van gedraaid. Hele cd'tjes, helemaal kaal geplukt gewoon Dus dat is een goed teken, een beetje een aparte stijl Met je 70's, 80s alles Door elkaar, en als je die videoclips bekijkt dan, dan raak je helemaal boekjes op videoclipjes waar totaal geen verhaal in zit. Raak je toetiewappie. Toetiewappie, ja. Het is uh, half... En om half hebben we altijd wat dingen. Dat je denkt, wat, wat speelt hier in het dorp nou allemaal, zeg maar. Ja, het is spannend hier in het dorp, hè. Uh, vorige week zaterdag zag Patrick Berg van de Zemermin zijn grootste droom met vervullingen gaan. Want tijdens het SBS-programma Zaterdagavondshow, heet hij, dat programma, kreeg hij van Bovenerfendoorzen en Mark-Marie Huibrecht een echte strippenkaart Stempelmachine overhandigd. Bedoeld om zijn haringstrippenkaarten af te stempelen. En hij had al zijn personeel meegenomen naar de studio, waar ze een uur voor de uitzending gezamenlijk 100 haringen hebben schoongemaakt om uit te delen uit het aan het publiek. Nou, je kan de uitzending dus terugzien via SBS.nl en naar uitzending Gemist om het te zien. En vanaf uh, minuut 34 kun je dus Arland Berg, nee Patrick Berg in uh, beeld zien. Ik zit nou te denken, die Patrick Berg. Is dat nou familie van die Arland Berg die ooit Zandvoorten van het jaar was? Ik, Zou zo... zomaar zijn zoon kunnen zijn, of zijn broer? Zover heb ik me niet ingelezen. Maar wel leuk. Het is wel grappig is dat uh, vandaag een heel stuk lees in de krant over die uh, Paul de Leo... die natuurlijk nu bij SBS6 een soort programma maakt over een droom waarmaken. En de Vara is er helemaal niet blij mee, want de Vara heeft namelijk met hem ook een programma gehad. Dan ging ze namelijk ook een, een droom waarmaken. En de Vara is nu boos dat Paul de Leo meewerkt aan een programma op SBS6... En ze zeggen, dat is bijna hetzelfde programma. Paul Leij houdt vol. Nee, hoe is het een ander programma? Alle twee gaat het over een droombaan maken. Het zijn maken. gewoon andere dromen. Het zijn andere dromen. Ja, Precies, maar zo, dus, moet dus, dus, ja, zo moet je het even zien. Ja, zo moet je zien. De Ludieke Solex Race gaat hier van start. Dat is morgen om half zeven. De Haltenstraat wordt dan weer het domein van Solex Racers. Onder de naam Ludieke Holland Casino Solex Race zullen weer twee manjes van een half uur worden verreden. Uh, het Franse fietsje met uh, de hulpmotor is namelijk uh, als ludiek voertuig, voer, uh, ja, voertuig nog steeds in gebruik vandaag de dag. Gestreden zal worden om een schitterende veldbegeerde trofee. Het is niet de bedoeling dat de snelste Solex wint, maar de originaliteit. Kijk. En mocht je zelf nou geen Solex hebben, dan zou je er eentje kunnen huren... En dat kan dan uh, 35 euro. Ja, kost dan 35 euro. Dan moet je even bij de organisator uh, informeren. 06-23-26-26-26! Wat een mooi nummer! Ja. Ik 06 nog... 23 26 26 26. Ik heb hem nu al vaststaan. 35 oh. euro voor een dag. Nou, een ja. hartstikke een goed idee. En dan moet je dus wel even... Ja, die, die Solux is gewoon niks bijzonders. Dat is de baas. Maar doe dan nou een nonnenkostuum aan. Zoals ik op die foto. Ja. Leuk. Ja, dat is wel heel leuk, ja. Ik, ik had ook begrepen dat er... Uh, dat er een actie ging gehouden worden in Zandvoort voor... Uh, voor Pakistan. Ja. En ik heb zelf... Nu even dat ik zit te denken. Oh ja, hier, brood voor Pakistan. Ja. Want vanaf donderdag, dus eer gisteren... is de bakkerij van Vesemelle Patichou bezig om alle omzet die voortvloeit... uit de verkoop van Monaco classic broden... Die, al die opbrengsten worden geheel ter beschikking gesteld... dus aan het slachtoffers van de overstroming in Pakistan. En je, kan, je mag ook meer betalen. Het geld gaat rechtstreeks in de spaarpot. En nadat je dus het 5 kunt, kunt uh, sponsoren kan je dus daar uh, van alles doen. En uh, het geld wordt gedoneerd aan A3 Ribbink. Dat is een bakker in het oosten van Nederland die al jaren verschillende projecten heeft lopen in Bangladesh. Okay. Dus die weet daar gewoon de weg. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Dat is mooi. En ik vind ook weer dat we weer met je op een normaal bedrag zijn gekomen in plaats van 100 miljoen! Wat was het? 300 miljoen voor een goede wet, Voor een, goede, voor een ja. goed doel. Het werd zo'n wedstrijd. En nu is het gewoon een mooi bedrag. Het wordt waarschijnlijk 20 miljoen voor Pakistan. Het is okay. nu 17, nog zoveel. Is dat, weet ik wel. En dat zijn weer even die normale bedragen. Nou, ik koop zo direct wel zo'n brood. Ik ja, heb ik nog heb niks gestort, joh. Ik heb ook nog niks gedaan. Het, op een of nee. andere houdt hem ook niet aan. Ja, erg nee, nee, bezig. nee, Wacht, maar, ik heb toch. Er stonden kinderen met een ja? melkkan. Buiten de plaatselijke supermarkt. Waar buiten de irritant. En daar heb ik hand... hand... nou, nou, nou, nou, ah, het in gedaan. Weg. Ja, maar het is wel zo dat ik zeg van. Uh, ik zeg al, waar is je legitimatie en uh, waar is je vergunning? Die hadden ze niet, maar ik denk van nou, vooruit, ik geef niet te veel. Nee, wij blijven kritisch. Maar ja, waar ja. gaat dat geld naartoe? Komt dat wel bij de juiste persoon? En, Want uh, we, we weten, het is allemaal gewoon een bedrijf. die, hele, die Ja, en wie is je op. vader? Hij gaat het toch niet opdrinken vanavond? Nee, is dat toch die man die ik zag liggen ja. nou, de Nee, nou, die groot daar, ja. ja. Nee, ik bedoel, ik het er het zijn weer normale bedragen in plaats. Want het is zo'n wedstrijd geworden, hè? Ja. Het is, en dat vind ik niet ik. En dan zo'n evenementen bij en zo, het is bij een amusement op de televisie om geld in te zamelen. Ja, dat is het hele... ja ik heb het helemaal gemist allemaal. Maar, ja. ja, goed. Jij er niks aan gemist. Het, het is een ramp. Het is vervelend. Het is naar. Goed, zover zantwoord. Uh, berichtgeving straks in het tweede gedeelte. Nog veel meer. Even, uh, op uw radio. Op, ja, en ook op mijn radio. Heel goed. Wat hebben we hier? Wat hebben we hier? Kijk even naar de regie. Uitleg volgt later. Random Flowers oh. Crossfire. Het heeft een beetje iets. Een uh, beetje. Uh, een geloofachtig iets, heeft dit, hè? Vind je ook niet? Een geloofachtig iets? Ja, het heeft iets. Denk ik, het zou niet meer staan op de EO Jongerendag, Dag, deze muziek. vind oh, ik okay. zelf. Ja, ja, ja. Ik zet hem ook op de alternatieve uh, uh, uh, lijst voor uh, de kerstplaten. Prettige kerstdagen. Ja. <laughs> nou, ik kan laat niet wachten. Oh. Nou, het is over vier maanden, is het al weer achter de rug. Over, ja, gelukkig We komen zitten de, in maand 8, maand 12 of 4 maanden. Dus over 120 dagen hebben we het ook weer gehad. Hè? En als we het toch over de kerst hebben. Tijdens de kerstdagen komen ze uit de Big Brother uh, uh, appartement. 7 kilometer onder de grond. Zo. De Chinese, zijn het de Chinese of Japan, Wat waren het nou weer die zitten in die mijn? 7 kilometer onder de grond. Maar de, de kerst om, mogen ze er pas uit. Ja, ze zijn bezig met een reddingsactie. En uh, ze dachten eerst dat die, uh, die mijnwerkers dus waren uh, overleden. Dat ze nou ja, gewoon waren bedolven onder, onder het puin. Maar blijkbaar hebben ze dus ruimtegevol onder de grond 7 kilometer. Hè? Dat is niet een paar honderd meter, 7 kilometer. En uiteindelijk hebben ze geboord naar die plek. En eerst hadden ze niks. En op een gegeven moment kregen ze een briefje aan de boord. Er stond op dat, nou, dat er 33 mensen nog... Een briefje aan de boord? Ja, een briefje um, um, aan de boord. Waarop stond van laat even wat brood zakken. Ja. ja. Of rijst, hè, is dus het daar. Oh ja, sorry. En vandaag foto's in de, in de kletskant van Nederland te zien van de 33 mijnwerkers, die daar dus bivakeren, ontbloot bovenlijf. Het ziet er heel grappig uit. Ik zag gisteren echt de, de videobeelden daarvan. En eh, allemaal en de, heel positief. Hoe lang zitten ze er al? Ze zitten er nu, geloof ik, al aan. Nou, een jaar? Een paar, nee, een paar weken. <lacht> een paar weken. Een paar weken. En ze zullen er eten? Of hebben ja, ze elkaar nee. opgegeten weer? Dat kan natuurlijk Ja, ook. dat kan ook, ja. ja. Daar heb ik ook nog berichtgeving straks over. Dat, over, dat iedereen uh... zegt van, Hij, ik offer mijn been op, als je het netjes amputeren, een mooie... Ja. Mooi rechte snee. Krijg ik voor jou het arm en zo. Ja, zo komen we er wel. Maar goed, ze moeten nog zitten tot en met kerst. En ze zijn heel goed gestemd. Sowieso, die Japanners en de Chinesen, die Chinezen zijn altijd zo fanatiek oh. Die zetten zo door. Die hebben zoveel doorzettingsvermogen. Dat je denkt, jezus man, ongelooflijk. Maar ze moeten daar zitten tot kerst. En, en nu zijn ze bezig met eh, het indelen van de ruimte in verschillende ruimtes. Want anders zit je elke keer in dezelfde ruimte. En dan word je langzaam gek. En als je elke keer kan wisselen van de een ruimte naar de andere ruimte. Je moet bijvoorbeeld ook wel eens toiletteren. Ja, dus het, ja het is wel lekker als hebt. dat in een aparte ruimte ja, gebeurt. Het ja, ja, het is wel ja. prettig. Ja. Doe maar even een dekseltje op maar, op. maar die ruimtes die, die zijn op natuurlijke wijze ontstaan waarschijnlijk. Of echt door het te boren. Door ik geloof het... dat het wel een, uh, een schuilruimte was, officieel had ik begrepen. zou dus ja. best kunnen zijn dat het wel een toilet al is. Okay. Maar er worden nu videospelletjes naar beneden gegooid. En ze zijn bezig met een heel team bij elkaar om videobanden uit te zoeken. Welke videobanden zijn geschikt om naar beneden te laten zakken... Waardoor ze geen trauma's krijgen en ze kun, zich kunnen ontspannen. Want je kan natuurlijk geen videobeeld laten zakken van te veel seks. Het zijn allemaal mannen bij elkaar. Dan krijg je natuurlijk het wordt een rommeltje gewoon. Het, het ja. Ook geweld mag er niet bij. Dus zijn ze helemaal aan het selecteren. Ze krijgen het allemaal van die Bambi-films en zo. Ja. En dan hebben ze het stukje van dat die moeder wordt neergeschoten eruit geknipt. Ja, oh. Ja. Ja. <laughs> dat is traumatisch hoor. Dat is traumatisch. Man. Maar het is, het is, ja, dit is zoveel voer voor een film. Big Brother ja. is er helemaal niets bij. God. Het vervaagt erbij gewoon. Ja, maar nemen ze wel alles op. Hebben ze ook wat videocamers naar beneden laten zakken? Ja, we gaan ze gewoon naspelen natuurlijk. Maar ja. er zijn wel videobeelden van, maar die zijn natuurlijk niet, uh, ja, niet zo mooi. Het moet er ook wel mooier uitgelicht worden voor het echte bioscoop. Echte oh ja, ja. ik ah, wil de rechter kopen. Ja. Die kan je nu nog voor een schijntje kopen. En straks nou, zo... oh, nou oh. ik vind het heel boeiend dit. Het schijnt trouwens dat uh, als je een parkeerschijf uh, in, in een auto zet... Hè, dan mag je dus altijd beperkt parkeren. Maar er dus schijnt er een nieuw apparaatje te zijn. En uh, als je de tijd instelt... Dan gaat hij ook mechanisch gaat hij mee. Dus het lijkt dus of je altijd of je er al of nee. je altijd nog tijd hebt om te parkeren. Dat is natuurlijk ook. We hebben het nu over de kerst. Dat is natuurlijk een perfect kerstcadeautje. Ja. En uh, ja, de politie controleert er wel streng op. En als je die schijf hebt, word je flink beboet. Maar ja, hoe zien ze dat nou? Hè? En, uh, ja, want als die agent altijd bij je auto blijft staan, dan denk ik zo, hé, hey, agent, ga eens wat belangrijker doen. Kan je hem daar weer op pakken? Ja, ja. en ik heb zelfs al van. Ja, je, kan, je kan wel 240 euro boete krijgen, hoor, als je die schijf. Dus, uh, uh, stiekem gebruikt, maar als je gewoon een brave handleiding volgt, is er niks aan de hand. Maar uh, ja, het is, ik heb zelf, dat oh, is toch wel handig. Het is, nou, voor de kerstdagen is het wel handig als je kerstinkopen moet doen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Niet daarna. En daarna, en daarna pak je hem in en dan geef je hem uh, onder de kerstboom. Dan geef je hem wel iemand anders gewoon. Kijk. Nou, nog meer tips straks voor de al. Ja, we lopen ver vooruit. Pepernoten hebben we nog niet. Nee, dat pas. Veleer is er iemand uh, veroordeeld omdat je pepernoten verkocht al. Ja. Dat nou, kan echt niet. Nee, dat kan niet. Hadden we het over films? Ik vind dit net een, een stukje muziek uit een film zou zomaar in Batman en Robin kunnen zitten. Robin, door de Batman beeld. Echt die oude jaren 60 Thunderbirds. Zijn. Thunderbirds. Ja, Thunderbirds zou het ook kunnen ja. ja. Met die poppen, met die draadjes. Ja. ja. Zo drollig dat het heel leuk wordt gewoon weer. Hoe heet het? The Sound Carrier. Nee, Thunderbirds are go. Ja, zo heet de film. Maar dit heet The Sound Carrier. Last broadcast. Frinkie muziek. Alleen maar grote hits hier bij ZFM. Nou, niet altijd. Ja, dit is grappig hoor. Dit zou ik de hele dag uh, aan me voorbij kunnen trekken, gewoon. The last broadcast. The Sound Carriers. Grote hits die binnenkort natuurlijk allemaal te vinden zijn in de Euro breakdown elke vrijdagmiddag te beluisteren. Dus even dat je het weet zegt. Nou. Goedemorgen. Goedemorgen. En, nog even wat uh, ja, echt belangrijk nieuws. Vriendin Inge neemt het op voor Boer Frans. Er zijn ook heel veel geruchten over Boer Frans. Die, schijnt, uh, nee, die heeft gewoon een, uh, een huisverbod gekregen. Hij mag een aantal dagen mag hij niet op de boerderij verschijnen, omdat hij waarschijnlijk zijn vriendin heeft mishandeld. Maar het is zijn boerderij. Het is zijn boerderij. Hij is weggestuurd. En het ging al slecht met de boerderij, want uh, ja, het liep niet helemaal goed of zo. En, uh, nu zijn welke dus... boer was dit? Ja, dit was Boer Frans uh, Zandering. Ja, maar Stond, ik bedoel. Ja, blonde. Kijk, ik zal hem even de foto laten zien met die blonde krullen met die grote borstelwenkbrauwen. Oh, die vind ik wel leuk om te ja. zien. Het ja. valt wel tegen. Ja, het is een, uh, hij schijnt nog steeds wel wat lomptig zijn, maar dat hoort bij een, boerderij, bij een boer natuurlijk. Een boer, ja, je zegt niet altijd van hallo, wat een boer is dat. Ja. ja, ja nou, dat dat, dat is wel. Frans. Maar wat goed. een Frans is dat wordt het voornaam. Hij heeft een hele leuke vriendin, Inge en Inge heeft even het boekje opengegaan. ze zegt, ik was puur zat dat negatieve gelul over mijn man. Ik, ik kan niet wachten dat hij weer terugkomt op de boerderij. Hij heeft mij helemaal niet mishandeld. Het liep een beetje uit. Want we hadden uh, de hand, we hadden namelijk een uh, leuk avondje met uh, de, de noem je dat nou? De brandweermannen. Met de koeien? Oh, sorry. Ja? <laughs> met uh, de kalven. Bedankst. Ik heb hem gevonden ergens in een schuur met uh, met laars aan <laughs> nee. en met... Nee, nee die kan <laughs> ah, daar Nee, nee, niet nu. Hij was bij de brandweermannen en bij de brandweermannen, daar is veiligheid altijd voor alles, maar ze zijn ook vaak straalbezopen, die brandweermannen. Vooral in de vrije tijd. En ook Boer Frans was wat aangeschoten. Hij zat bij de reservebrandweer. ja. <laughs> En toen was hij ook wat gefrustreerd, want dat loopt niet zo lekker op de boerderij. Dus toen liep het een beetje werd het, uh, liep het uit de hand en ontstond, ontstond ruzie. En Inge is toen niet mishandeld, maar er waren dreigingen van. De zus van de boer heeft toen de politie ge gebeld en toen heeft hij een huisverbod gekregen. Oké. Okay. Maar er schijnt ook nog iets aan de hand te zijn met senior Frans, want... Daar heeft hij ook flinke ruzie mee gehad. Oh. En daar schijnt het meer mee samen te hangen dan met zijn vriendin. Oké, okay. nou dus weer nog de moraal van dit verhaal. Ja. Houd dus geen baganaal. Volgens mij is hij een te bekende Nederlander geworden. En uh, schijnt hij niet zoveel tijd meer door te brengen op de boerderij. Even uh, verwaarloosde de boerderij. En die, die oude Frans die is er helemaal zat van. Die zegt van hou eens op met dat gedoe op die televisie. Ga gewoon weer eens aan het werk. Ja, ja nou dat heeft hij wel gelijk in denk ja. ik. Inderdaad. In uh, Venez Venezuela ja. is een Veno Venezolaans oppositielid uh, die heeft borstvergrotende operaties verloot om zijn verkiezingscampagne te kunnen financieren. <lacht> Gustavo Rojas wil je mee een specifieke doelgroep aanspreken en hij verkoopt de loodjes voor de operatie voor jezelf of je partner Wat via leuk. zijn website. Hij heeft niet bekendgemaakt hoeveel geld hij denkt op te halen, maar uh, 26 september, dus over een maandje alweer, gaan de Venezolanen naar de stembus om nieuwe parlementsleden te kiezen voor de... Alle 167 zetels van de nationale vergadering. En uh, ja, sinds 2005 wordt het parlement gedomineerd... door volgelingen van de linkse president Hugo Gaves. Maar ja, het is, uh, het is de vraag of inderdaad deze, dit oppositielid hiermee uh, flink kan uh, oppositie voeren. Ja, het is creatief. Dat uh, mensen ook denken van, nou, ik ga nu maar stemmen. Want ik wil toch wel graag een wat grotere boeties. Ja, ja? Is, hoe bedenk je dat? Zullen ze het echt met hun team om de tafel hebben gezet? Hoe kunnen we het nou een ja. beetje... Even een brainstormen. Even een denktankje houden. Nou goed, op de dansvloer. Ik zie hem staan. Ik zie hem staan. is de man in zo'n wit pak. Oh, wat danst hij goed. Echt zo 70's is dat. Frank Sinatra. Nee, John Travolta. Ja, ik vind die namen hebben zelfs de Kedans. Kedans? dans. Oh ja, dat is toch een ander genre hoor. Alhoewel wel van de seks en rock'n'roll trouwens. They take you on a star walk.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 daar is. Echt zo'n jaren zeventig discoplaat. Pink even grappig. Speciale geleid voor Rob. Rob is dan nog altijd een beetje gek van dit soort muziek. Rob Harms, ja. Yeah. ja, ja, ja. Smoke and Mirrors. Ja, dat zie je. Dan zie je gewoon die oude disco voor je. Ik zie, ik zie Rob dan ook dat hij dan uh, voor de spiegel staat te zingen. Met zo'n uh, zo deodorantbus in zijn hand. En... Rob, bestaat hier nog steeds zo'n uh, zo gouden microfoon? Die je natuurlijk hebt uh, verdiend. Omdat je zoveel jaar het radische draaien hebt weten te houden. Gebruik die, dat ziet er wat echter uit de foto's. Ja, dat is waar. Goed, dat was dus die plaat. En daarachteraan, Be The One van Jack Pinatti. Een van die grote hits die je hoort hier op Radio Precies. Ik ben ook niet altijd even nuchter tijdens het In Het Amerikaanse De Culp County is in het Nagelsalon en die rekent dikke klanten extra geld. Ja, logisch. Er was een dame die kwam erachter en die zegt van... Uh, Hallo, uh, dit is wel een beetje veel. hè maar ja, het is gewoon omdat u te dik bent. Nou, De nog altijd aangedane Amerikaanse is nog steeds helemaal in shock. Geloofde niet wat erover kwam. Ze, ze zegt, er, ik voelde me echt vernederd. Ik moest bijna huilen. Oh. Ja, je kunt mensen niet meer rekenen om overgewicht. Maar toch denkt die uh, eigenaresse er anders over. Ze zegt ook uh, van ja... Uh, die, die zware klanten, ja, in Amerika zijn ze ook al behoorlijk zwaar, natuurlijk. Echt zwaar. Uh, ja, daardoor worden de salonstoelen onder hun gewicht uh, gewoon veel te zwaar belast. En die bezwijken. En ze zegt: Vind je dat dan eerlijk? Dat we minder rekenen voor pedicure. En dat wij die stoel moeten betalen? Die kost 2500 dollar, ja? Nou ja, Van Ville is uh, ongevoelig gebleven voor het verhaal van de saloneigenaren. En daarom heeft ze dus wel die 5 dollar teruggegeven. Maar ze heeft er wel toegefluisterd dat ze hier de volgende keer niet meer hoeft terug te komen. Ja, nou. het is leuk om af en toe wel op geweest worden. Dat, dat je bent. Je ben wel erg groot. Maar dus vooral voor vliegtuigen vind ik het nou, belangrijk. Ik vind, anders, moet je, anders moet je gewoon zeggen van nou, de dikke mensen die moeten gewoon staan. Aan zo'n zo tafeltje, aan zo'n bartafeltje. Oh ja, oké. Okay. Ja, ik weet niet, dat is echt niet echt. Zo uh, gebeurd toch? Ja, ik weet het niet. Of we nemen goedkope barkruk. En dan uh, zet je gewoon die uh, Die zet je onderaan het trapje. En dan boven <laughs> het trapje, kan die gewoon de, de medewerkster gewoon zittend haar werk doen. Ja, dat is ook het idee. Maar het is ongelofelijk, hè, want hoeveel mensen die ook tegenwoordig hun nagels uh, doen, ja. met, uh, met al die fillers en al die dingen meer, maar ook tegenwoordig teenagels. Want ik had zo op vakantie, nou, ik wil eigenlijk ook wel pedicuren. Ja. Maar dan zie je van, jou, ja, ik wil niet al die uh, rare gekke uh, netnagels hebben in mijn schoenen. Het... het slaat gewoon helemaal slaat nergens, op. nergens op. Het slaat helemaal nergens op gewoon. laat maar zitten. En toch zijn er heel veel mensen met hele lelijke <coughs> nagels ook, hè. Van die kleine stompjes, die, van die nagels die dan helemaal naar binnen zijn, die niet eens echt, zeg maar,